Wie verstopt Ik ben van verdriet. Peter is mijn ideaal, grijze trui en rode sjaal Blauwe ogen, donker haar, groot en knap en achttien jaar Peter vindt de meisjes toch? kijk niet naar ze om, Want zo is Peter, want zo is Peter Peter, Peter zie je niet dat ik ziek ben Grijze trui en rode sjaal, blauwe ogen, donker groot en knap en 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom, kijk niet naar ze om, want zo is Beter. Want zo is Beter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet?